De feyenoord die wordt gezien als de aanstichter van de strandrellen in Hoek van Holland... moet twee jaar naar een inrichting voor stelselmatige daders, een ISD. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de B voor het strandfeest al had bedacht... dat hij politiemensen wilde molesteren en dat hij ook andere hooligans heeft aangezet tot geweld. De 26-jarige Asim B heeft al elf jaar een stadionverbod... en is al een aantal keer veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Minister De Jager voelt niets voor financiële steun aan luchtvaartmaatschappijen. FNV-bondgenoten had gevraagd om steun voor de luchtvaartsector, die al erg leidt onder de crisis en daar is het vliegverbod nog bijgekomen. De Jager wijst een vergelijking met de steun aan banken van de hand. Hij zei dat banken zijn geholpen om een depressie te voorkomen. Ook luchtvaartmaatschappijen zijn cruciaal, maar dat wil nog niet zeggen dat je er belastinggeld aan moet geven, vindt De Jager. In Baaksum in Midden-Limburg heeft een bos en heidebrand gewoed in een gebied van een paar hectare. Het vuur brak rond vier uur uit. Ruim een uur later had de brandweer de situatie onder controle. Tientallen brandweermannen zijn nog wel bezig met nablussen. Steeds meer mensen klagen over aankopen die ze via internet hebben gedaan. De klachten gaan vooral over niet bestaande internetwinkels en oplichting.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 Uh, ...heb ik opgezocht. Dat was uh, vlak na de oorlog in 1946. Oké. Okay. Wanneer werd jullie allereerste Zandvoortse Courant uitgegeven? En weet je nog hoe uh, die allereerste dag was? Voor ons uh, was dat een hele spannende dag, natuurlijk. Wij, uh, um, dat was 2 februari 2005. Wij uh, zijn naar dorp ingegaan gegaan met Victor Bol met elkaar...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 Eigenlijk wel een positief iets. Het meest echt als ons krantje noemen, maar het het verantwoord ons, daar doen we het ook voor.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 Yeah, ja, okay, erg bedankt. place in Rome made.